Goedenavond, mijn naam is Thies en dit is het nieuws van NOS op 3. In de hoofdstad van Georgië zijn duizenden mensen op de been... om te demonstreren tegen de verkiezingsuitslag van afgelopen weekend... De pro-Russische regeringspartij Georgische Droom heeft gewonnen met meer dan de helft van de stemmen. Maar veel mensen geloven daar niets van. Correspondent Gimbalduk stond bij de demonstratie. Nou, het is uh, verbazingwekkend hoe snel een brede uh, boulevard als de Roesta Valley, de centrale straat van Tbilisi, zich kan vullen met mensen. Uh, en toen in korte tijd kwamen uit alle straat uh, duizenden mensen hier naartoe gelopen. Uh, op dit moment om te luisteren naar de president die aan hun kant staat. De president die heeft gezegd dat de verkiezingen uh, niet erkend mogen worden en dat die fraudeleus zijn verlopen. De officiële winnaar is ook nog niet door veel landen gefeliciteerd. Onze minister van Buitenlandse Zaken schreef gisteren op X dat de verkiezingen ontzierd zijn door een ongelijk speelveld en aanzienlijke onregelmatigheden op de verkiezingsdag. In de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen heeft betrekkend president Biden zijn stem uitgebracht. Dat deed hij in zijn woonplaats in de staat Delaware, bij een stemlokaal waar extra vroeg kon worden gestemd. Het was druk, Biden moest 40 minuten wachten op zijn beurt. In juli besloot de democraat Biden niet meer mee te doen aan de verkiezingsrace... na een slecht debat tegen de republikein Trump. In Oostenrijk is de politie nog altijd bezig met een klopjacht naar de dader van een schietpartij. In Kirchberg op der Donau zijn twee mensen doodgeschoten onder wie de burgemeester. De dader is waarschijnlijk een jager. In Nederland zien we vooral pompoenen met gaten erin vanwege Halloween. Maar in België worden de pompoenen uitgehold om ermee te varen... Zo namen in Casterlee 80 ploegen het tegen elkaar op in een estafette-race... die de pompoenregata wordt genoemd. Het is een rare vorm, hè, de pompoen. Het is een beetje moeilijk om in balans te staan, want het is glat daarin. Wat is de tactiek? Uh, gewoon in de pompoen blijven, denk ik, vooral. Het was heel moeilijk de bocht pakken. Afschuwelijk. Wat achter dacht, is ik ben de laatste. Ik ben blij dat ik die hier nog ingehaald heb. Aan de race deden ook teams uit Spanje, Italië, Engeland en Nederland mee. Het weer vanavond en vannacht tot buien. minimaal rond de 12 graden. Morgen bewolkt met af en toe regen. En het wordt een graad of 15. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10 Noord bij Landsmeer is een ongeluk gebeurd. Er zijn twee rijstroken dicht richting de Zeeburgertunnel. En de vertraging is iets minder dan 10 minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hm.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 een uh, opening uh, die er zijn mag uh, bij het laatste uur van deze alternative FFM. Ik heb uh, deze band inmiddels al een uh, geruime tijd al omarmd. Maar, uh, kijk, ik uh, ben dus ook uh, hoofdredacteur bij 3 voor 12 Noord-Holland. Dat ben ik ook. En uh, de vrienden van 3 voor 12 in Tilburg, die is dat ook niet ontgaan. Nee, sterker nog, want die band die komt daar vandaan. Deze Docile Bodies, daar heb ik het over... En het uh, album wat ze hebben uitgebracht, moet ik dan weer eens even weer erbij gaan uh, pakken wat het dan ook weer is, ja, want uh, ik heb ook tegenwoordig, vroeger kon ik dat allemaal vrijwel uh, snel allemaal oplevelen, maar tegenwoordig kan dat helemaal uh, niet meer, Light Will Come uh, nog wat, dat, dat uh, wacht even, hier, Lights Come Out Our Way, dat is uh, de naam van het debuutalbum wat, uh, wat ze hebben uitgebracht. En achter deze heren uh, schuilt de bodies. Ik zei het al. Sjoerd Arendt Taccio van Bel, Hans Dix en Merel van de Markt. Ga uh, lezen bij 3 voor 12 Tilburg. Wij komen er ook op terug, want wij gaan het album bespreken. Dus uh, uh, hier op de website van Alternative FM gaan wij er ook nog wat uh, mee doen. Want uh, daar is dit uh, materiaal uh, goed genoeg voor. Uh, gelukkig heb ik ook nog een gast die dit wel uh, leuk uh, vindt. Uh, want jij hebt iets met deze muziek, toch, uh, Ron? Ja, ik vind het heel vet. Ja? Ik, uh, zoals ik al zei, komt mijn achtergrond heel erg uit de shoegaze. En shoegaze komt natuurlijk heel erg uit de postpunk. Dus, ah, um... zie ik, daar, daar zit de verklaring al natuurlijk. Yeah. Ja. ik vond het heel vet. Ja, uh, <laughs> zou je dat uh, ook uh, willen spelen als, je, bijvoorbeeld, uh, als er iemand zegt uh, morgen van... Hey, Rosa, Rosa wil jij uh, met ons uh, meespelen in een uh, postpunkband? In of een wat heartbeat, een... sowieso. Ja? <laughs> lijkt me heel vet. <laughs> ja? Ik ben nu in, met mijn uh, nieuwere muziek ook een beetje wat meer uh, een soort van... Toch aan het kijken of ik het rock-element kan combineren met volk. Dus mm -hmm. een soort van wat meer volkrok. Um, um, ja, volkrok schrijven. Ja. Maar ook met een lichte. Progressief uh, randje eraan. Ja, dus, dus, dus je bent toch wel een beetje zoekende naar een soort van goede stroming. Goede <laughs> ja. muziek eigenlijk. Ja, gewoon net, net, net ah, iets. Wij uh... in, in Nederland willen graag alles in een hokje stoppen. Want mm -hmm. ja, ik ben een oud archiefverzorger, dus ja, uh, dan moet je wel hè, rubriceren. <laughs> dus, en er zijn sommige mensen, oh, het is nergens in te stoppen. Nou, dat, dat gebeurt dan wel eens hoor. Dan, uh, dan zit je ook weer van. Uh, wat moet ik hier nou weer aanhangen? Weet je? Dus, uh, goed. Uh, maakt niet uit. Maar uh, dit is uh, wel, uh, wel iets wat jij, uh, waar, je, waar je op een gegeven moment uh, een beetje aan het nadenken van, van stijl, eigenlijk. Ja. ja. ja uh, ontstaat stijl? Wow. Dat is wel een leuke vraag. Dat is een goede vraag. Ja. Ik denk. Oeh, god damn. <laughs> Mensen thuis, dit is de Maarten Verduin-vraag. Wie is Maarten Verduin? Dat is een collega-radiomaker bij RPL Woerden. Doet het programma Podium 107.1. Nu jij weer. Dat is de verklaring. Dus uh -huh. dit is het Maarten Verduin-vraag wow. van ontstaat stijl? Ik denk dat... Um, het is misschien een beetje een controversiële take. Maar nou, ik denk mag, mag dus dat alles al een keer is gedaan. Ja. Maar... Uh, daardoor kan je dus wel vette combinaties maken, omdat zeg maar alles al een keer is gedaan, maar uh, daardoor kan je dus wel combineren met verschillende elementen. Mm -hmm. If that makes sense? Zeg maar, um, zoals ik bijvoorbeeld net zei, ik wil bijvoorbeeld progrok combineren met folk. Mm. Nou, dan heb je een soort van rare, rare combinatie, combi. Ja. Ja. En dat kan dan. Um, ja, ik zit een beetje mezelf uh, glentelen. <laughs> ja, oké. Okay, maar, maar, maar, maar ik begrijp wel wat je bedoelt. Je ja zoekt uh, een denk. beetje de uh, unieke balans tussen ja. twee stijlen eigenlijk. Want dat Precies. is het in feite. Ja. ja uh, en dan kom je uit wat je net zegt. Hè? Alles is al een keer gedaan. Dus je pakt van het een en dan pakt het van dat ander en je maakt er één geheel van. Juist. Want dat is in feite ja. wat, uh, wat de nieuwe generatie muzikanten doen. Ja. Heb, ik het, uh, heb ik de vraag eigenlijk voor jou beantwoord? Ja. <laughs> ik had het niet beter gekund. <laughs> goed, dus, uh, dus de volgende keer zal ik hem maar mezelf stellen. Ja, doe maar. <laughs> ik zal gewoon knikken. Nee, oké, okay, ja, maar goed, maar, de, maar mensen begrijpen dus nu wat, uh, wat, je, wat je bedoelt met uh, een stijl ontstaat. Nou, je, je hebt het uitgelegd. Uh, ja. Je pakt van beide wat en dat komt dan tot één geheel. Ja. Uh, en dan is natuurlijk de vraag van wat de omgeving ervan vindt, natuurlijk. Toch? Want, ja. ja. ja. Uh, even over jouzelf, want, uh, uh, want waar gaan je liedjes over? Nou, uh, by God may forgive you. Daar vraag ik mij wat af. Um, ben jij gelovig? Um, ja, maar niet in het christendom. Hmm? Ik, maar je gelooft wel in iets? Ik, ik ben uh, een pagan. Dus een, een heidem. Mm -hmm. ik, ge, ik geloof in het heidendom. Ja. Um, ik zie mezelf ook als een uh, meer spiritueel Weken. persoon dan echt gelovig. Ja. En ik geloof heel erg in de magie in de wereld. En uh, energieën en dat soort dingen. Dus niet per se echt in, in een, een higher being. Mm -hmm. Zoals mensen met een, met een, een godsdienst zeg maar, hebben. Ja. Maar ik geloof meer in de natuur. En de kracht daarvan. Ja. Um, dus dat. Uh, want, uh, want dat is uh, waar bijvoorbeeld wij in het eerste uur uh, Stijn hebben laten horen. Met Message to Aqua. Uh, volg je het ook een beetje? Want ze zeggen wel eens. Het tijdperk van de waterman ja. is inmiddels aangebroken. Mm -hmm. Waar we nu een beetje in zitten. Dat zijn de laatste uh, stuittrekkingen van iets wat er achter ons is. Mm -hmm. Dus uh, jij gelooft ook. Power to the people. Bottom up. Dus, ja. uh, dat, <laughs> ja, want dat is, zijn de teksten hè, die, die op dit moment... Uh, ik lees het dus ook hè, vaak van dit soort mm -hmm. dingen. Dus ik uh, geloof daar ook heilig in. Maar goed, mm -hmm. maar dat heb jij dus ook. Ja, zeker. Uh, ja, gaan daar ook jouw teksten en muziek over of niet? Ja, ik probeer het in een, in een wat... Um, in een soort mystiek jasje te zetten. Zodat het iets verteerbaarder is. Mm -hmm. uh, ook voor mezelf. Ik vind het namelijk heel moeilijk om straightforward iets te zeggen... Mm -hmm. Uh, bijvoorbeeld als iemand mij gekwetst heeft... of mij pijn heeft gedaan of iets, iets verkeerds heeft gedaan. Dan is muziek een mooi middel, hè? Ja, ik ja. vind het dan heel moeilijk om te zeggen... yo, dit heb jij gedaan en dit heeft pijn en dit is kut. <laughs> ja. uh, sorry, mag dat Ja, normaal natuurlijk. Ja, Je ja, ja, ja. hey, mag gewoon alles. Hier, uh, <laughs> we zitten niet met uh, piep. Dat doen we niet. Mooi, Daar. fijn. Ja. Um, ik vind dat dus heel moeilijk. Mm. Um, dus dan vind ik het veel fijner om inderdaad... het in een, in een wat... Um, ...in een jasje te stoppen... ...waardoor ik weet waar het over gaat... ...en als andere mensen het ook weten is het goed... ...maar dat mensen toch ook nog een eigen betekenis... eraan aan kunnen geven. Bijvoorbeeld dus God May Forgive You... Uh, ...gaat over iemand die mij... Um, ...ja, gewoon... ...die heeft iets heel... Uh, ...foktops bij mij gedaan. Ja. Um, en ik weet zelf... ...waar het over gaat. Uh, mijn meest... Um, ...duurbare mensen... ...die weten waar het over gaat... Ja. Um, maar anderen niet. Nee. En dat is oké. Okay. Ja? Want als zij daar een eigen betekenis aan kunnen geven... dan is dat ook goed. Ja. Ik ga niet vragen waar het over gaat. Want <laughs> dan uh, gaan we echt heel erg, uh, gaan we heel erg diep. Ja. Ik zei net voor de mensen hier in de studio... dat we twee nummers laten horen. Maar gezien de tijd moet ik het dus weer bij één nummer laten. Ja, dat is de weegschaal eigen. Dus <laughs> ik, uh, want ik kijk ook naar de schuivende planning... Marcus van Dam en uh, bijvoorbeeld de Kiwi Club. Ik, uh, ik bedoel, ik krijg nu alweer uh, bedenkelijke wenkbrauwen weer naar hem uh, toegestuurd. Uh, maar na dit nummer mag je weer gaan spelen. Dus uh, dan weet je dat alvast. Nee. En eerst uh, de buurvrouw van Johanna Jorgo. Wie is dat? Dat is Mariska Lialing. En Mariska Lialing zit in deze band. En die band die heet Von Vee. En die had uh, niet zo lang geleden, geloof, afgelopen vrijdag... nog een optreden gedaan in de Nieuwe Anita. En dit is Openly Remembered. Hadden ze dat uh, op mijn verjaardag hadden ze dat gedaan. Alleen ik uh, was er zelf niet bij om het cadeautje uit te pakken. Want uh, Von V heeft uh, daar gespeeld in uh, De Nieuwe Anita. En het uh, vormt een onderdeel van uh, nog meer optredens. Want ze gaan ook in patronaat uh, spelen. En dan ben ik er wel bij. Dus dan uh, ga ik daar eens eventjes uh, kijken. Want ik heb uh, uh, ja, uh, de band uh, en bandleden heb ik wel eens in het echt uh, gesproken. Maar ik ben nooit bij een optreden van ze geweest. Het staat me netjes. Openly Remember was dit. Uh, we gaan weer uh, kijken en luisteren naar uh, Rodon series. En er staat weer iemand voor mij snuffert. Dus dan uh, moet hij uh, heel eventjes uh, weer voorbij. Want dan kan ik eventjes ook contact hebben. Dat is altijd leuk. Hallo. Uh, ja, Daar ja. ja. ja. ja. ja. zijn we weer. Uh, het eerste blokje. Uh, wat zeg ik? Het tweede blokje. Het eerste nummer van het tweede blokje. Ik moet goed zeggen. Het eerste nummer van het tweede blokje. En ook tevens het laatste blokje. Want we hebben er maar vier vanavond. En dat is een nummer waar mensen hun hele gedachten de vrije lopen kunnen aan. Want ja, je kan erin schoffelen, je kan erin scheppen, je kan er alles mee doen. En het heet Garden. <laughs> Your shadow in the dark painted your seeds into the garden of my hands, covered in the sheets and returning green ash. I feel you touching me even when. from home But I pick every flower to me to you Cause even will to thou speak elegance and truth So But there's still no sight of you. I'll call your name out, crying like I always do. this spring will die a blissful death when I'll be near. I'll balance earth and hell just for a love that real. So Garden En dan hebben we er natuurlijk nog eentje die we nog uh, mogen horen. En uh, we horen straks wel in de afsluitende babbel of er een aantal van deze nummers ook op die EP komen te staan. Ja, je weet het maar nooit. Dus, uh, en de laatste voor vanavond. En dan moet ik weer om de schouders van Leon heen kijken, want ja, die, uh, die staat er weer voor. <lacht> dus, uh, en dat uh, nummer dat heet, als het goed is, Changeling. Changeling, ja. Yeah. Yep. forgotten about me Keep dancing in between Talks with ghosts and old obsessions Tracing lines with no direction Like a deer without its vision Headlights can't be superstitious, no control. I'm lost in endless thoughts and disbelief. I don't Unspoken haunt me. Whispers of leaves they breathe. En dat was er. Rodon Series met uh, Changeling, de laatste van vanavond. We gaan uh, zo dadelijk uh, collega, radiomaker, maar ook muzikant Roy de Smet uh, erbij halen, want dat heeft alles uh, te maken met dit. Want morgen komt een compilatieverhaal uh, uit van de Piers Songwriters Guild. En deze dame, die hebben we hier in de studio gehad. Dat is Lucie Fabienne. En het nummer dat heet 'Imposter Song'.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 must mistaken Inderdaad, dat was er Deze dame, Lucie Fabienne Want het klinkt bijna een beetje eigenlijk Zoals wij hier ook haar hadden gehad In juni van dit jaar Dat was een week voordat zij ...haar uh, release optreden deed in The de Piers. Dat was wel met een hele complete band. Uh, maar hier was het dus eigenlijk een beetje haar zelf. Heeft alle aanleiding toe. Want de man die wij aan de telefoon hebben... Uh, ...dat is één, een radiocollega van mij... ...en twee, hij is hier ook uh, ooit uh, geweest... ...maar dan in zijn uh, andere hoedanigheid... ...namelijk als muzikant en songwriter... ...Roy de Smet, goedenavond. Goedenavond, Jaap. Ja, en ik zag, ik zag in het appje wat ik kreeg. dat jij gewoon al stiekem zat te kijken naar ons. Klopt dat? Ja, zeker, absoluut. Ja, is het dan toch nog even een beetje luistervinken. van wat ik dan allemaal weer aan het doen ben? Want ik doe dat bij jou natuurlijk ook. Ja, dus ik, ik, ik denk dat ik die, die zangeres van net. dat die ook binnenkort bij mij. Je bedoelt, je bedoelt Rockdon Series. dat hij ook nog eens een keer bij de Peer Songwriters Guild moet aanschuiven, zoiets? Dat, dat mag ze zeker, maar ah, ook als ze muziek uh, uit heeft, dan uh, ga ik die ook wel draaien ah, bij ons op de ah, lokale. Ah, ah, kijk, kijk, dat is altijd uh, goed nieuws. Dat uh, zal ik zo dadelijk ook wel even tegen ze zeggen. Dus dan, uh, dan uh, weet je in ieder geval dat... Uh, Oké, okay. nou, dat is duidelijk. Uh, maar daar gaan we het niet over hebben. We gaan het hebben over uh, de, de, de, de compilatie. Is het nu een album of een EP? Ja, um, er staan zeven nummers op. Het duurt ongeveer een half uur, dus dan mag je het een album noemen volgens mij... <laughs> Ja, want er, er zijn hele theorieën over, uh, de, want een van de mensen die, uh, die er zelf ook op staat, die heeft daar zelfs ook een theorie over, van ja. wanneer je het een album mag uh, noemen en wie niet, uh, dat is Frank Bond. Mm -hmm. ja, uh, komt het, uh, bij wie komt het vandaan eigenlijk? Uh, is dat uh, bij jou of, uh, of bij Frank, uh, bij, of, of van jullie beiden? Hoe, uh, hoe, hoe zit dat? Nee, ik kom wel bij Frank uh, vandaan. Mm. Hij is natuurlijk de, de aanjager zeg maar, achter de PX Songwriters Guild. En uh, ik, ik ben ook een van de mede-organisatoren. Ja. Maar Frank is de man die de studio heeft en alle contacten. Uh, de, dus hij heeft het ontstaan van deze CD uh, geregeld. Ja, de uh, uh, yeah, uh, Piers Songwriters Guild is een, uh, een, een gilde van Volendamse songwriters. Om het even netjes te zeggen. Um, uh, of niet? Niet alleen, niet alleen Volendams. Nee. Uh, want we hebben ook Paul Bataille uit Oosthuizen. Ja. En uh, ja, hiervoor ook uh, Gabi Lieven, die uh, toen in Monnekerdam woonde. Ja. Dus het is een beetje de, de bredere omgeving van Edam-Volendam. Ja, het is, het, is, het is meer dan dat. Ik uh, geloof ook dat tijdens Kaaspop er ook nog iemand uh, meespeelde. En die was ook niet echt een Volendamse en dan ben ik even de naam uh, kwijt, maar... de uh... uh, Vogel, het Amsterdam dan Ja, precies. Noord. Ik wou het net zeggen. Annette en, uh, Vogel. Uh, ja. Ja. Uh, ja, want uh, wat, wat doen jullie eigenlijk uh, met dat uh, Pierce Songwriters Guild? Nou ja, we bestaan al uh, sinds juli 2009. Mm. En we zijn elke maand organiseren we een open podium voor dus, uh, muzikanten die eigen nummers schrijven of dat willen gaan schrijven. Ja. En uh, we hebben best een vast publiek. ...aan uh, bezoekers mm -hmm. die ook heel aandachtig luisteren. Ja. Uh, en ook, ook de muzikanten die spelen, die, die keren regelmatig terug. En we zijn echt een heel hechte groep geworden op die manier. Ja. en We geven elkaar ook veel feedback, we leren van elkaar, we in inspireren elkaar. Um, ja, en, en met dingen als Kaaspop in Edam of single Festival ...dan gaan we daar naartoe als, uh, als clubje. Mm -hmm. en, uh, en nu dus ook, het opnemen van die CD doen we dan als collectief. Ja. Uh, en dat is, uh, dat is een beetje uh, wat, uh, wat, uh, wat jullie doen. Um, wie zitten er eigenlijk allemaal in dat gilde? Want je noemde dus ook mensen van buiten van, uh, van Volendam. Ja, net de vogel op maar nou, een naam, uh -huh. Paul uh, Maar er zit uh, toch ook uh, één iemand, die ik al uh, eerder deze avond heb laten horen, die onlangs nog een album heeft uitgebracht. En dat is Niels Buis. Die, uh, die, uh, die blaast ook uh, zijn uh, partijtje mee, geloof ik. Ja, ja. Uh, hij was hiervoor natuurlijk zat hij echt in, in meer in rock georiënteerde bands. Mm. En zo'n beetje rond uh, rond de coronatijd bedacht hij dat, uh, dat, dat de country en de akoestische muziek meer bij hem paste. Mm. En eigenlijk sinds sinds die tijd is hij meer bij ons komen spelen. Ja. Uh, ja, dat is nu een jaar of drie vier. Ja. Jacob D. Edwards is ook regelmatig ja. bij jou uh, te gast geweest. Klopt. Klopt. Die draai je ook regelmatig. Ja. Uh, die hoort ook wel echt bij de vaste kern. Ja, samen met Frank, Bont en ikzelf dan. Ja. Uh, maar ja, in, in die 15 jaar er komen zoveel mensen bij. En die blijven dan een paar jaar hangen. Uh, en, dan, en dan verhuizen ergens anders naartoe. En dan, ja, dan kunnen ze natuurlijk minder vaak komen. Mensen van, van buitenaf. Uh, Roe Halfheid van het Amsterdam vorm ja. Die komt ook regelmatig. Dus het is een beetje een vaste kern. Ja. Uh, ja eigenlijk van de mensen die dus op die cd uh, staan. Ja. Uh, en, en het is allemaal akoestisch natuurlijk. Uh, dan ook nog een vraag die ik uh, mm -hmm. gekregen heb. Van ja, um, het is leuk dat, dat, dat er dus een album wordt uh, gemaakt. Maar is die ook fysiek te krijgen? Ja, hij is uh, vanaf morgen dan te koop uh, bij de release in de PX in vrouw mm -hmm. En daarna krijgen wij ook allemaal, dus alle zeven muzikanten die erop staan... krijgen een doosje mee met de cd's dat we, dat we ze zelf kunnen verkopen. Ja. Uh, um, ik weet niet of hij in de winkels in het land komt. Ja. Uh, maar hij is wel te bestellen ook via King Forward Records. Dus uh, dat is het label van, van Frank Bond mm -hmm. uh, waar, waar de cd op verschijnt. Dus via de webshop van kingforwardrecords.com muziek te krijgen. Ja. Maar ook als je een van de muzikanten die erop staat, als je die direct uh, contact, dan kunnen die hem ongetwijfeld ook uh, opsturen. Ja, ja, en dat zijn er dus uh, de zeven die je hebt uh, genoemd, uh, waaronder jij. Uh, en nou ja, je hebt ze allemaal een beetje opgenoemd uh, hoe, hoe of wat. Uh, komt het uh, ding ook op, uh, op de streamingsdiensten te staan of gaat dat niet gebeuren? Uiteindelijk wel. Mm -hmm. uh, maar dan gaan we een beetje gefaseerd uh, uitrollen. Ja. Dus morgen verschijnt hij dan fysiek. Ja. Dan begreep ik dat we um, per week één van de muzikanten gaan toelichten. Dus we hebben ook allemaal een interview uh, afgenomen gekregen. Mm. Uh, dus dan elke week staat één van die muzikanten in de spotlight. En dan per week komt dus het liedje van diegene uh, ook op de streamingsdiensten. En dan uiteindelijk... Ja, dan ben je weer acht weken verder. Dat staat <laughs> ja. heel uh, online. Ja, en uh, uh, dan is uh, mij ook nog uh, de vraag, want dan uh, spreek ik weer uh, uh, jou aan als radio-collega, Want uh, ik ben natuurlijk ook een uh, liefhebber van jouw programma op de maandag uh, bij, uh, bij de LOVE, Want dat is het lokale omroep van Volendam-Edam. Uh, komt dat dan, die interviews, daarop uh, terecht? En dan, dan denk ik uh, misschien bij jou of uh, bij de, de buren die achter jou uh, zitten. De heren uh, Gerard Overmas en Evert Rundekamp. Ja, het, het waren uh, geschreven interviews. Geschreven, dat oh! Ik, uh, ja, dus het is niet dat ik de audio-files uh, kan afspelen. Nee. Uh, Ma maar ik, ik, ik denk dat we daar zeker wel de informatie uit kunnen halen om in de praatjes te noemen. Ja. Uh, het is ook blijkbaar ja, ik... dat we iemand gaan uitnodigen in de, in de studio. Ja, want ik denk, ik denk uh, dan weer even in je radiotherma, maar ik was even vergeten dat er ook nog een geschreven platform bestaat. Ja. Uh, dat, dat, dat, dat platform, dat heet volgens mij uh, Enclave, toch? Ja, dat is een ander platform waar ik bij zit. Ja. Uh, um, dit interview is gewoon door Frank Bond gedaan. En dat zal via uh, de social media kanalen van, van uh, het PX Guild gedeeld ah, worden. Op die manier. Uh. Uh. Misschien ook nog in de lokale media zal het opgepikt worden. Ja, juist. Dus dat, dat is een beetje het verhaal achter de Piers Songwriters Guild. Nog even voor de mensen die uh, misschien geïnteresseerd zijn om bij zo'n uh, zo uh, avond aanwezig te zijn. Wanneer uh, vindt dat uh, plaats? Elke laatste vrijdag van de maand. En deze vrijdag is dan ook de laatste vrijdag van de maand. En dat is gelijk natuurlijk uh, de, de meest bijzondere, toch? Ja, absoluut. Ja. Maar alle al onze avonden zijn bijzonder. Ja, maar deze is natuurlijk uh, het meest bijzonder... omdat dan uh, dat album, uh, de, de comp compilatiealbum van de Pierce Songwriters Guild wordt gepresenteerd. Want dat is ja, het. Dat, dat is waar. Ja. Um, we gaan uh, nog even één uh, nummer laten horen. En laat die nou net toevallig uh, zijn van Roy de Smit zelf. En dat nummer dat heet Promise Ring.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 Als je niet in slaap zou kunnen vallen... dan moet je schaapjes stellen. Uh, daar gaat dit denk ik niet helemaal over. Want uh, Poison Lolly uh, heeft het erover. Uh, deels Nederlandstalig, deels Engelstalig. Daarvoor hoor je Roy de Smet van het Pierce Songwriters Guild. En dat heeft uh, te maken met de compilatie die ze morgen uh, gaan uitbrengen. Uh, en daar ook een, uh, ja, min of meer een avondje aan ophangen uh, in de piers. En dat doen er dus een aantal mensen aan mee. Uh, om die, uh, dat compilatiealbum te presenteren. Nou, diezelfde uh, Roy uh, de Smet, die zei net... Goh, die Rodon Series, die ga ik uh, toch wel uh, misschien draaien... bij uh, de lokale omroep van Volendam-Edam. Oh, dat zei hij net. Dus ja, uh, dus ja uh, even half uh, buiten de uitzending. Maar goed, uh, hij is ook een uh, radiomaker, net als ik. Uh, hij doet dan op maandagavond tussen 7 en 10, doet hij dan één uur. Ik vind dat de, dat de lokale omroep van Volendam en Edam best wel een extra uurtje een rode <lacht> spet op mag uh, zetten. Want uh, dat ene uurtje is gewoon veel te kort. Maar uh, <lacht> ja, ik ben maar uh, slechts iemand die daar uh, wat over zegt. Uh, <lacht> gelukkig zijn uh, wij in de omstandigheden dat we er drie uur van hebben. Dus ja, Precies. Uh, dan even weer terug naar jou. Want ja, uh, jij hebt hier je soortement van vuurdoop uh, gehad, denk ik. <lacht> of niet? Of niet? Ja, I guess. Ja. Ja, heb, je, heb je al eens überhaupt uh, uh, met een radio optreden gedaan? Of, uh? Alleen met, met Daisy Bellis. Maar nog iets voor mezelf. Ja? Maar nu dus wel. Ja, voor jezelf. Uh, was dit dus de eerste dit keer? Dit was de eerste, ja. Kijk. Dan zijn wij toch weer de eerste. Dus. Yeah. ja, um, Want, uh, want dat gaat, uh, het komt ook wel eigenlijk uh, goed gelegen. Hè? Want over drie weken komt uh, de eerste yeah, single. Ja, zeker. Uh, want dat was nog even de vraag. Want we hebben natuurlijk uh, een aantal nummers gehoord. Maar komen er dan nog uh, nummers die jij gespeeld hebt... vanavond toevallig ook op die EP te staan? Yes. Kijk. De eerste drie. De eerste drie. Ja. Dus, uh, dus God May Forgive You. Nou kan ik ook een beetje die titel van dat nummer waar jij nou net uh, op gezegd... Uh, de dierbaren, precies waar het over gaat... maar ik zit yeah. ook een beetje half uh, na te denken. Maar <laughs> ja, dan, dan kan ik ook uh, de laag... wel een beetje eruit uh, halen. Maar, uh, die, dus dat betekent God May Forgive You. Die staat mm -hmm. er op Dark Waters in Garden. Die ja. komen erop uh, te staan. Um, ja, want uh, hoeveel... Gaan, uh, hoeveel nummers uh, gaan erop uh, komen te staan? Vijf. Vijf. Waarvan drie singles. Ja. Um, God May Forgive You wordt er ook één. Hmm. En uh, er komt er nog één... Uit en die heet A Thousand Seas. Yeah. En daarna de hele EP. Kijk aan, dus twee nummers uh, er nog bij. Ja. Uh, dat is mooi, want, uh, want dan <laughs> hebben we een hele, hele trits aan uh, muziek van jou ook nog. Yes. En dan is het uh, tastbaar. Komt het ook nog ergens fysiek op uit? Of, uh, Ik binnen? wilde heel graag cassettes maken. kijk aan. Maar uh, dat lag net buiten mijn budget. Ja. Dus wie weet misschien um, over... Over een tijdje, ja. ook als ik wat meer, wat meer um, ja, luisteraars heb en mensen die het ook echt fysiek willen. Mm. Want ik was daar ook een beetje bang voor dat als ik dan iets uit zou brengen op bijvoorbeeld cd of cassetto of vinyl, mm. dat er dan mensen waren die dan, die dan dachten van ja, leuk, maar ik hoef het niet per se of zo. Mm. Dus um, ja, ik wilde eerst kijken of er echt vraag naar was en dan, uh, who knows, yeah. zou wel vet zijn. Waar is Rodan Series op het wereldwijde web te vinden? Ik ben te vinden op Instagram, uh, rodan.series. Ik ben te vinden op TikTok, ook Rodan Series. Ik ben te vinden op Facebook, Rodan Series. Ik ben te vinden op Soundcloud, Rodan Series. Ik ben te vinden op Spotify, Rodan Series. Helemaal duidelijk. <laughs> Leuk dat je geweest bent. Thanks en we zitten, We zitten te wachten <laughs> natuurlijk op de nieuwe single, maar die komt er dus... Aan. En die gaat ja. heel anders klinken zoals de akoestische versie die we hier hebben gehad. Zeker. Uh, dat was er. Uh, wij, uh, we gaan dus langzamerhand een beetje een einde breien aan dit uh, fijne programma. En dat doen we met onder meer de nieuwe single van Carding and In. Die kwamen echt met Rokende Gimper nog in mijn uh, mailbox terecht. En die spelen ook tijdens de popronde. Een nieuwe nummer, dat heet Too Legal. just break on yeah your step some shit lose in met 2legal een uh, beetje postpunk. Uh, maar ze waren ook uh, te zien tijdens de popronde van Haarlem uh, een paar weken terug. En uh, we sluiten af met de bekenden van de series. En dat is uh, High on Shy. Ik zeg tot volgende week bij een nieuwe aflevering van 3 voor 12 Noord-Holland van Dag!